Het is een, uh, inderdaad, zoals Wim had gezegd, een vreugde om hier te zijn en om, zeker een eer ook voor mij om hier voor u te mogen staan en iets met u te mogen delen uit uh, Gods woord. We hebben net al uh, uit de parasha van Marcel gehoord, Psalm 95. Er staan wel een paar dingetjes in hoor. Het ging over uh, dat uh, we Yahweh niet op de proef moeten stellen heeft hij even aangehaald bij Massa en Meriba. Om de twist der kinderen Israël staat er. Omdat ze de Heer verzocht hadden. Maar waarmee verzochten ze Jahweh. Ze riepen uit, is de Heer, is Jahweh wel in ons midden of niet? Gemeente, is de Heer in ons midden? Oké. Okay. Nou, dat was even om u scherp te zetten. Ik zal een kleine introductie, introductie geven van wie ik ben. Ik ben de vader van Maurits, die u, kent u inmiddels misschien wel. En schoonvader van Julie en de vier uh, kinderen. Ik heb nog andere zonen, twee. Eén, daar is de, deze gemeente na genoemd, die heet Victor Emmanuel. Die woont in Boston met zijn vrouwtje. Ik heb één zoon nog, die was hier vorige week toen Maurits sprak. En dat is Maarten. Uh, ik heb ook nog, we hebben ook nog een dochter, en de oudste is dat, dat is Anne Christel. En die is getrouwd met Wim Dekker. Twee, of voor drie zonen, vier kinderen en zes kleinkinderen. En daar heeft Maurits goed voor gezorgd. Vier. Goed gedaan Maurits. Veertig jaar geleden uh, zijn wij, mijn vrouw en ik, uh, beginnen ongeveer, wel voor die tijd al over de Sabbat nagedacht. Maar toen zijn we de Sabbat gaan houden. Zijn we lid eigenlijk geworden van de Church of God, kerk van God, zoals het heette. Meneer Armstrong was er toen nog. Dus al die jaren vieren wij inmiddels al ook ja, de Sabbat en Godsfeesten natuurlijk. Want die zijn natuurlijk aan elkaar verbonden en gelieerd, Godsfeesten. Welke tijd bevinden we ons op dit ogenblik? Pasen, dagen van ongezuurde broden, het staat weer voor de deur. En Pasen is echt een... Feest gerelateerd aan de juiste stemming, voor mij, althans. Misschien heeft u liever dat ik Pascha zeg. Of pesach. Ik doe het niet. Want weet u, Pasen is een hele goede vertaling van het woord Pasca. Daar moet je echt niet bang van zijn. Goed, ik zal toch Pascha zeggen. Dus de voorjaarsfeesten: Pascha en daarna, of althans daarna, in die, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde de meest gedenkwaardige avond. Of, zoals ook wel een vertaling het noemt, een nacht van waken. Of een andere vertaling zegt weer, de avond die we op zijn vlijtigst moeten houden. Hier werd genoemd zederavond. Prima natuurlijk, maar in de Bijbel wordt het wat anders genoemd. Dus daar zien we dan uit, naar die geweldige mooie tijd. Althans, ik. Het voorjaar begint. En dat kunt u al om u heen zien. Vorige week was het geloof, 15 of 16 graden al. Ja, vandaag nog maar de helft weer, maar goed. Je ziet toch nieuw leven, de zon die krijgt veel meer kracht, kan je merken. Warmte, licht, groei en bloei, hou ik van. Mijn beroep is, was, tomatenkweker, paprika kweker, kweker, wel, groeier in ieder geval noemen ze dat in het Engels. Ik vind het geweldig als er weer een nieuw voorjaar aanbreekt. Het mooiste seizoen van het jaar. Eigenlijk begint dan ook uh, het jaar, hè? het jaar begint eigenlijk in het voorjaar. En dat kunt u ook lezen, hè? De begin der maanden, exodus de 12, staat het al. Maar vroeger was het bij ons ook zo. Misschien weet u dat nog, de ouderen onder ons misschien wel of niet, of ooit van gehoord. Want als u nu bijvoorbeeld kijkt naar september, is van zevende maand. En als je dan gaat terug tellen, is maart dan de eerste. Hè? En november, hè? neuf, de negende, december, de tien. Dus hadden wij eigenlijk vroeger ook al zo, maar ja, hebben ze toch moeten veranderen om in die positieve stemming voor die voorjaarsfeesten te komen... om het wonder van de opstanding... Hè, dat is eigenlijk het goede nieuws, de opstanding. Het is eigenlijk het goede nieuws, het evangelie van het goede nieuws... van het Koninkrijk van God, maar de opstanding. Om dat te memoreren en al die andere zaken die daartoe geleid hebben... daar wil ik het vandaag wat met u over gaan hebben. En dat begon al in het oude Egypte met het volk Israël... waaruit onze verlosser geboren zou worden... Uit Israël, uit Juda, uit Mirjam, of beter Maria, misschien voor de Rooms-Katholieken onder ons, maar uiteindelijk uit Yahweh, onze vader. En omdat we ons in, ook in deze tijd bevinden en toeleven naar het Pascha, want zo wordt die hele periode genoemd in de Bijbel, hè? Pascha. Of het wordt ook wel de dagen van ongezuurde broden genoemd, de hele periode. Maar ook weer omgekeerd. Dus het wordt een beetje, in, met name in het Nieuwe Testament, wel door elkaar gehaald. We gaan het in ieder geval hebben over die tijd waar we nu naartoe gaan uh, leven. Over een paar weken is het al zover. Wat gaan we doen vandaag? Heb ik al gezegd, dus die voorjaarsfeesten bekijken. Maar speciaal in het licht van de oud-testamentische profetieën. En dan wel uit de psalmen dit keer. Psalmen die uh, betrekking hebben op de dood en de opstanding van de Christus, waarin met name over deze psalmen gesproken wordt. En zelfs ook van de toekomst in de psalmen, wordt de toekomst van de Messias gezien. En dat gaan we vandaag even de vuur laten passeren. En gemeente, wij weten, wij geloven dat Jezus van Nazareth, eh, Yeshua, de Christus, onze redder, onze verlosser, de Messias, de Zoon van God ongeveer zo'n 1985 jaar geleden, op 14 Abib, Aviv, groene oren, ja, gedood is aan het kruis. Maar drie dagen later, aan het einde van de Sabbat, werd hij door zijn vader, Yahweh, de eeuwige, werd hij opgewekt en verheerlijk tot eeuwig leven, om te zitten aan de rechterhand van de vader op dit ogenblik. Hè. Optredende, vooral voor ons, als Advocaat, Hij is onze advocaat, maar er staat eigenlijk parakletos. En u weet wel wat dat betekent, hè? dat is de trooster. Dus hij is onze advocaat, maar ook de trooster. Hoe mooi is dat? Middelaar voor ons, maar ook voor de hele mensheid. En de volgende morgen, nadat hij opgestaan was, op zondagmorgen dus, op de dag van het beweegoffer, rees Jezus op ten hemel als onze hoge priester en redder. En daar werd hij door onze God... Zijn vader aangenomen als het volmaakte garfoffer. Leviticus 23 vers 10. Ik hoop dat u allemaal bijbels heeft meegenomen om dat op te slaan. Want toen wij vroeger in, in de kerk waar ik was, waar ik af en toe nog ben. Hadden wij een, een dienaar, zoals ze dat noemden, een predikant. En die zei altijd, de dienst op sabbat, dat is college lopen. We zitten in onze banken, in onze collegebanken. En dan moet je Pen bij je hebben en je Bijbel en opschrijven en onthouden. Dus Leviticus 23 vers 10. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. Wanneer u in het land komt, dat ik u geven zal en de oogsten van binnen haalt. Dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer Van jou hè, bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Dat is dus op zondagmorgen in dit geval. En als u dan snel bent, kunt u ook even gaan naar Johannes 20, vers 16 en 17... om te zien wat de vervulling van dit garfoffer is... om te zien wie de vervulling van dit garfoffer is. Namelijk, dat is de opgewekte, de opgestane, opgestane Jezus. Opgewekt door zijn vader. En even kijken wat hij zegt in Johannes 20, vers 16... Maria, zei Jezus tegen haar, en ze draaide zich om en zei in het Aramees, Rabuni, rabbi, dat betekent meester, zoals u weet. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet naar de Vader opgestegen. Ga naar mijn broeders en vertel hun, ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie vader is, en naar mijn God, die ook jullie God is. De reden dat ik hier even op doorga, zo specifiek, is dat het geen vergissing was, of een toevalligheid, of een kalendertruc. Maar dat al deze gebeurtenissen op deze speciale dagen gebeurden, daar kom ik straks nog even op terug. Waarom? Simpel gesteld, het gebeurde omdat het Oude Testament deze zaken reeds op voorhand heeft beschreven. En dat is eigenlijk niet alleen hiermee, maar met zoveel zaken die in het Nieuwe Testament hun vervulling krijgen. Of in de meeste gevallen eigenlijk nog moeten krijgen, want het meeste moet nog gaan gebeuren. Daarvoor zou je naar Jezaja kunnen gaan, Dat dus is geweldig mooi om daarover van alles uit Jezaja te halen. Wie anders dan David kan het beter verwoorden? David, het type van de Messias. En dan gaan we vandaag om nog eens even duidelijk te zeggen, in detail drie op één volgende psalmen van David te zien Hoe Christus dood, begrafenis en opstanding al zo'n duizend jaar voordat dit werkelijk gebeurde opgeschreven werd. En hun vervulling in de Christus als zoon van God hebben gekregen. En als u een titel wilt, sommige mensen wel te graag een titel, voorjaarsfeesten vervuld door Messias, zoals onder andere voorzegd in de psalmen. Ik denk dat met opzet deze drie psalmen als opeenvolgend in de Bijbel zijn opgetekend... ...omdat ze zo schitterend de voortgang van zaken weergeven. Zij vertellen ons namelijk over de dood en over de opstanding en de hemelvaart van onze Messias... ...en doen dat zeer gedetailleerd, dat zullen we straks gaan zien. Daarvoor gaan we even naar Matthäus 26, vers 2... Hoeft u niet op te slaan, ik zal het voorlezen. En het geschiedde toen Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat het over twee dagen paasfeest is, zoals het daar vertaald staat, en als dan worden zonden dus mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Hier zien we dat de Messias op de dag van paasga, gekruisigd zou worden. En als we nu naar Johannes 19, vers 31 gaan, dus daar lezen we. Nog meer bewijs dat het daar gaat over de voorbereiding van een speciale dag. Namelijk de eerste dag van het ongezuurde brodenfeest. En die voorbereiding die vond plaats op de 14e. Op de Paschadatum, dat weet u. En dan werden ook de lammeren geslacht. Johannes 19, vers 31. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op de Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot. Het was niet de wekelijkse sabbat, dat was de eerste dag ongezuurde broden, was donderdag. Vroegen aan Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Dus werden de lichamen weggehaald van het kruis, en zonder twijfel gebeurde dit inderdaad op die 14e Aviv, de dag van het Pascha. 1 Corinthe 5, 7, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus, zegt de Statenvertaling. BG zegt. Want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Hier wordt hij dus ons paaslam genoemd. Ook openbaringen 13, vers 8, spreekt erover. En allen die op aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Ziet u? Dat geslacht is, het lam, dat dus geslacht is zedert de grondlegging der wereld. Dat is ook interessant, zedert de grondlegging. Dus voordat hij geboren was... Was hij al bij wijze van spreken geslacht? Dat heeft veel diepte. Johannes 1,29, hoeft u ook niet op te slaan. Staat, de volgende dag zag hij, Johannes de Doper, zijn neef, dat weet u. Jezus tot zich komen en zeide: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dus in deze versen lezen we een sterke verbinding tussen Yeshua en het lam dat op Pascha geslacht wordt. Nu hoop ik dat u wel uw Bijbel opslaat en dat we gaan lezen Exodus 12 vers 1. En de Heeren zeiden tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte. Deze maand zal u het begin, ziet u, het der maanden zijn. Ze zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. familiesgewijs, een stuk, één stuk, stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee. Dan zullen zij, hij en daarnaast de buurman en zijn gezin er een nemen. Naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk vee moet gij nemen. Gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. Vers 6, gij zult het bewaren tot de veertiende dag van de maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeenten van Israël het slachten bij de avondschemering. <tie> Vervolgens zal men van het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten. Ze zullen het op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt, in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En al dus zult gij het eten. Uw lenden om God, schoenen aan uw voeten, staf in uw hand... Overhaast zult gij het eten, het is een paasgaan voor de heren. Want ik zal deze nacht, ik zegt God de Vader, zal deze in deze nacht het land Egypte doortrekken... en aan alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het Egypte, land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de heren. En 13, en het bloed zal u dienen... Als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn. Wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren. Als een feest voor de Heer. in uw geslachten. Zult gij hem als een durende inzetting vieren. En dat doen wij ook, gemeente, gelukkig. En dat deed Christus ook. Hij heeft alle feesten van Jawèr. Compleet vervuld en gedaan. En u weet waar deze feesten opgetekend staan. Staat allemaal in Leviticus 23. Vers 3 van Exodus 12 zegt... dat op de tiende dag... ieder een lam voor zich moet nemen. En vers 5 zegt dat het... gaaf en eenjarig moest zijn. Maar vers 5 staat ook... heel belangrijk... moet gaaf en eenjarig zijn. Dat duidt dus op de Christus. Maar... Een schaap of een geit mocht het zijn. Hé, hey, dat is interessant. Het mag ook een geit zijn. Stelt u zich Jezus voor als u naar deze instructies kijkt? Het mocht een schaap of een geit zijn. Misschien vindt u het vreemd, maar misschien ook niet. Want Jezus was voor zowel schaap als geit een type. Dat weet u nog wel, hè? Met de grote verzoendag is de geitenbokje... Dat is ook de Christus. Interessant. We lezen hier ook dat het lam bewaard moest worden tot de veertiende dag van dezezelfde maand. Dan moet u eens doen, een lammetje in huis nemen. Dan moet u eens een keer proberen. Ik heb, wij, wij moesten het een keer doen, wij hadden schapen thuis en die kinderen waren niet zo groot. Eén schaapje, die had ook, of één schaap had een lammetje en dat werd verstoten door de moeder. Dus ja, dat schaap dat moesten wij dan ook uh, de fles geven en zo. Nou, we hadden een redelijk groot huis, dus uh, die kinderen lieten het schaap, kwam ook achter die kinderen aangehold natuurlijk af en toe. En dan ging het gewoon, ja, de deuren stonden open, we woonden buitenaf en het schaap liep gewoon bij ons door het huis. Liet hier en daar wat uh, van die kleine dingetjes achter, het leken net dropjes. Onze kinderen hielden wel van drop, maar toch hier uh, hadden ze gauw door dat dat het niet was. Trouwens, alles was met palavuizen bij ons. Dus je moet niet denken, van een rotzootje was het daar bij die familie de jongen. Die zorgde dat, dat wel opgeruimd werd. Maar dan moet je dat eens dus, uh, over nadenken. Als zo'n beestje een aantal dagen bij je binnen is geweest. En je moet het daarna gaan slachten. Eh? Omdat u en ik zo nodig moesten zondigen. Moeten we een beetje slachten. Eigenlijk niet zo mooi, hè? Even ter overweging. Terug naar het Paasgalam moest geslacht worden in de avondschemering. En het geslachten gebeurde door het de keel af te snijden. Daarna moest het van het bloed genomen worden en op de deurposten en de bovendorpel aangebracht worden. En we zien dat het onschuldige lam doodbloedde. Zo gebeurde dat. De beenderen werden niet gebroken, moest in zich heel zeg maar, geroosterd worden, boven het vuur. Wij weten ook dat Christus' beenderen ook niet gebroken werden. Maar hij moest wel lijden onder de geestelingen die hij heeft ondergaan. Terug naar Pascha. We zien in al deze dingen dat Jezus het volmaakte antitype van dit lam was. Dat met het Pascha geslacht werd. Het bloed werd aangebracht aan de deurposten als een teken voor de doodsengel dat hij voorbij kon gaan. Pascha, dat betekent eigenlijk, als je teruggaat. Sommigen die kennen hier wel de Hebreeuws. Dat betekent uh, skippen, uh, springen, daar komt eigenlijk het uh, overspringen, hè? daar komt het woord vandaan. Hij, de verderfengel, mocht de eerstgeborenen in dat huis niet doden. Door middel van het bloed van het lam werden ze gered van de tiende plaag. Dat bloed ging, daar ging het om, dat bloed dat redde. En dat kocht de eerstgeborenen van Israël vrij. Geweldig als je erover nadenkt, anders zouden zij ook gedood zijn. Dat betekent dat Israël zelf ook iets moest doen. God had ook makkelijk kunnen zeggen. Wel, ik, eh, ik, ik, ik ga die Egyptenaren alleen doden. Dat had voor God geen punt geweest. Toch besloot God de Vader dat het volk Israël een daad moest stellen. Om zo hun geloof te laten zien. En wij, wij moeten eigenlijk dezezelfde daad stellen van geloof. Ieder die gered wil worden van de Tweede dood zou moeten geloven in het verlossende bloed van onze Messias. Want Jezus zijn vreselijke dood heeft ons vrijgekocht door zijn bloed dat op aarde werd uitgegoten. Hij was onschuldig en puur, nooit gezondigd. Een mens van vlees en bloed, eigenlijk zoals u en ik ook zijn. Zonder zonde, omdat hij Gods geest had in ruime mate en sommige mensen zeggen ja, half god, half mens, half god. Griekse mythologie dat ze drie eenheid leer. Doen we hier niet aan. Hij was als een lam, zonder blemmetje en spot zegt de Engelse vertaling, een gaaf lam. Dus noemen wij hem onze redder, onze verlosser. Een gemeente als we hem als zodanig als onze verlosser aanvaarden dat hij voor onze zonden stierf, dat zijn bloed onze zonde bedekt. Dan zal hij ons, zoals ik al zei, van de tweede dood. Van de doodsengel eigenlijk redden. Hè? Wij zijn ook eerstgeborenen. Hij was de eerstgeborene van velen. Van allen zou je misschien kunnen zeggen: broers. Wij zijn de eerstgeborenen van geestelijk Israël. Beschermd tegen de doodsengel van de tweede dood. En dat is een mooie dualiteit hè, die we hierin kunnen zien. Het doden van het paasgalam enerzijds, de perfecte vervulling in Christus Jezus hiervan. En voor de volledige vervulling van het paasgalam, als antitype van de Christus, moest dan ook zijn kruisiging of dood op 14 Aviv plaatsvinden. Op geen andere dag als op het paasgaat zou dit mogelijk geweest zijn, zoals u weet. We gaan kijken naar psalm 22, 23 en 24... En we zullen de typen en de vervullingen van de dood, de opstanding en de hemelvaart van de Messias hierin bezien in deze drie opeenvolgende psalmen. Kan haast geen toeval zijn. Psalm 22 begint met exact dezelfde woorden die Jezus zei toen hij aan het kruis hing en al de zonden van de wereld op hem waren. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht... Er zijn kerken die zeggen dat God de Vader hem verliet. Omdat hij, de Almachtige, de Evige Schepper, geen zonde verdraagt. En God de Vader niet met zonde geassocieerd kan worden. Foutieve theologie gemeente. Foutieve denkwijze. In de eerste plaats, God verlaat je nooit. De, de, de gedachte hè, dat God niet in aanwezigheid van zonde of zo kan zijn. Dat, en dat hij wegkijkt of zo. Dat is helemaal niet waar, want ik zal u uh, een klein voorbeeldje zijn, een voorbeelden voorbeeld daarvan. Een klein voorbeeldje uit Job, uit Job 1 bijvoorbeeld, dat zal ik u voorlezen. Er was een dag als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeiden de heren tot Satan, van waar komt gij? En Satan antwoordde de heren van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Dus u ziet dat God daar zeker bij kan zijn, als, Satan is nog zeker wel de verpersoonlijking... Van kwaad. God is niet wereldvreemd daarvan. Denkt u nu werkelijk dat God de vader hem, zijn eigen vader, in de moeilijkste tijd van zijn leven zou verlaten? Die eventjes wegkeek. Nou, u zal zeggen, dat staat er toch? Nee, gaan we even naar kijken. We gaan de zaak even nader bezien. Want weet u, gemeente, soms zijn vertalingen abbeziefelijk. Verkeerd vertaald of met opzet verkeerd vertaald. Ik zeg het helemaal niet met opzet, maar soms zijn er verkeerde vertalingen. Laat ik maar zo zeggen dan. In de eerste plaats is het woord dat achter waarom schuil gaat in het Hebreeuws lama. En dit woord betekent niet waarom, maar letterlijk tot wat of waartoe. In waarom klinkt vertwijfeling door... In de uitroep waartoe? Hoop. Jezus heeft voortdurend vooruitgezien en daarom ook het kruis kunnen verdragen, deze geweldige last. Hij had hoop. Zoomen we nu even in op wat het in Matthäus en Marcus gebruikte woord voor verlaten, voor de liefhebbers onder u, strong 1459. Dan komen we ditzelfde woord onder andere ook in de volgende schriftplaatsen tegen. Ik lees het u voor. Handelingen 2, 27 staat. Hetzelfde woord, hè, over verlaten. Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, staat er. Handelingen 2.31. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten. Romeinen 9, 29 bijvoorbeeld. Indien de Heere geen zaad overgelaten had. Dus houden we vast aan deze betekenis van overlaten, dan vroeg Jezus aan het kruis niet: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, maar riep Hij uit. Mijn God, mijn God, waartoe hebt U mij overgelaten? God had hem niet verlaten. Uiteraard. Wist Jezus het antwoord op de vraag? Het is he, die, namelijk om de vreugde die voor hem lag. En daarom is het natuurlijk een, een retorische vraag, he, een uitroep van emotie. Dus, Psalm 22, nog een keer, Mijn God, mijn God, waartoe hebt gij mij overgelaten? Verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklachten. En dit werd geschreven, geweten, we als een duizend jaar. ...voordat Christus stierf door uh, David, zoals u weet. En indien iemand iets weet over de geschiedenis van het Midden-Oosten... ...dan zou hij u kunnen vertellen dat kruisigingen in die regio in die tijd nog geen usance waren. Die vonden nog niet plaats in de tijd van David. Het waren de Romeinen die deze vorm van executie voor het eerst introduceren om zich van hun vijanden te ontdoen. En dat deden ze als een voorbeeld aan de rest van de wereld, zodat ze konden zien... Hoe zij hun vijanden, hun misdadigers opruimden. De kruisen stonden langs de wegen als afschrikwekkend voorbeeld. Maar dat was dan ongeveer zo'n 900 jaar, laten we zeggen, voordat deze psalm opgeschreven werd. Heeft David deze woorden al opgeschreven. En hij schreef al over de kruisiging. Vers 4 van psalm 22. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Denk hierbij aan, aan Yeshua, aan het kruis, of beter aan de paal. Hij vraagt eerst, mijn God, mijn God, waartoe heb je mij overgelaten? Maar toch denkt hij nog steeds van, dat God, die is heilig. Nochtans zijt gij de heilige, daar denkt hij aan. Die troon boven de lofzangen Israëls. Hij, de Vader, is altijd het voorwerp van zijn lofprijzing. En dat moet bij ons ook zo zijn natuurlijk. Alle zonden van de hele wereld... Zijn op dat moment wel op Yeshua. En daarom zegt hij de Messias. Althans zegt David. Door de inspiratie van de Almachtige. In vers 7. Als je, je voorstelt Christus aan het kruis. Opengereten. Bloedend aan alle kanten. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd. Vers 9, wentel het op de heren, wentel het op Yahweh, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem, zogenaamd denken ze. Weet u nog gemeente, wat de menigte riep toen Jezus aan het kruis hing? In Matthäus 27 vers 39 lees ik u voor. En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen hem, schudden hun hoofd. Dat is nu even Matthäus, geen psalm. Vers 40, en zeiden, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, redt u zelf indien gij Gods zoon zijt en komt af van dat kruis. Evenzo spottende overpriesters, die waren er dus ook, samen met de schriftgeleerden en oudstenen zeiden, ander heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis komen en dan zullen wij aan hem geloven. Vers 43, hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen, indien hij een welgevallen in hem heeft. Want hij heeft immers gezegd, ik ben God's zoon. En nou, dat is precies de vervulling gemeente van deze psalm, van deze psalm 22, waar we weer naar terug gaan. Dan gaan we verder lezen in die psalm 22, vers 15. Als water ben ik uitgestort en al mijn bederen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste. 16. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Messias, nog steeds aan het kruis. Weet u nog dat u om water vroeg? In Johannes 19, vers 28. Hierna zei de Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Precies zoals het in Psalm 22 staat. Terug naar vers 16, in de stof des doods legt gij mij neer. En dan vers 17, want honden hebben mij omringd, en bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Honden, gemeente, is een veelgebruikte uitdrukking bij de Joden in de eerste eeuw, in referentie naar de heidenen. En hij was daarom omgeven aan de voet van het kruis door Romeinse soldaten, dat waren honden. Misschien waren er ook wel letterlijke honden trouwens. Hoor. Die zullen er ook wel geweest zijn. Maar in dit geval denk ik dat met name die Romeinse soldaten hij bedoelt. Verder met vers 17 en 18. Die mijn handen en voeten doorboren. Ja, dat waren die honden natuurlijk. Dat waren die Romeinse soldaten. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. Psalm 22. Hij was zo erg gegezeld dat zijn vlees opengereten was. Hij kon letterlijk zijn ribben zien. Want zijn armen bevonden zich boven zijn hoofd. Dan kan je zien. Dan zie je, je ribben. Zelfs als je niet opengereten bent, dan kun je het al zien. Vers 19. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Nou, Dat kunt u ook lezen en weet u dat het staat in alle vierde Evangeliën: Precies zo gegaan zoals David het gezegd heeft zal hem bijvoorbeeld in uh, Matthäus 27, 35, hoeft u niet op te slaan hoor. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen. Wat interessant is, gemeente, dat kun je zo overeen lezen natuurlijk. Maar deze soldaten wilden wel graag zijn klederen hebben. Hè? Het was geen CNA kleding. Echt niet. Het was geen troep. Jezus ging heel goed gekleed. Sommige mensen denken, van lenen van de voddenbal of zo, of een baard en wat alweer. Nee, goed gekleed. Vers 21. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame van het geweld van de hond. Die hond is weer die Romein met het zwaard van de Romeinse soldaat die hem een koep de graas gaf als het ware. Koep de graas is eigenlijk een genadestoot. Hier kunnen we zien dat Yeshua niet een natuurlijke dood gestorven is, zoals als er nog mensen waren die dat dachten. Maar hij is geslacht gemeente. Hij is geslacht. En wel door deze genadestoot. koop de graas, zou je kunnen zeggen. Die de Romeinse soldaat hem heeft gegeven. En dit is allemaal duizend jaar geleden. Daarvoor door David opgeschreven. We gaan verder met het laatste gedeelte van deze psalm. En de hoop voor ons. En zelfs eigenlijk ook voor Jezus Christus zelf. Hè, die de zegeningen en de hoop als resultaat van zijn sterven aan het kruis zag. Dat wist hij, die hoop had hij. Die hoop is er voor ons. Vers 27. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Here zoeken, zullen hem loven. Uw hart leven op voor immer. Vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren. Alle geslachten, alle der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Ziet u wat zijn dood heeft veroorzaakt? Wat het gevolg is en zijn zal? Als u dat leest en je denkt erover na. En dan geven we u een hint. Dat is het millennium. Gewoon het millennium. De komende tijd, de komende aion, de komende eeuw, de komende duizend jaar. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Uw hart leven op voor immer. In het Engels staat er, let your heart live forever. Vers 29. Want het koninkrijk is des heren, He, van jawel, hij is heerster over de volken... Alle welgedaanen der aarde, eten en aanbidden. Voor hem knielen allen die in het stof nederdalen of nedergedaald zijn. En dat spreekt er over de tijd na het millennium. Het witte troonsoordeel. Allen zullen voor hem knielen. Vers 31. Het nakroos zal hem dienen. Er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht. Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen... Aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. En dat slaat weer duidelijk op die grote opstanding die na het millennium zal plaatsvinden. Het volk dat geboren zal worden, dat hebben we net gelezen. Dat moet u thuis maar eens lezen, dat heeft hij waarschijnlijk wel genoeg keer gedaan, maar ik blijf het mooi vinden. Maar Er staat met name hierop, uit Ezekiel 37, hele hoofdstuk, dat ga ik nu niet doen, want anders dan wordt het vier uur. Maar ik lees u wel één tekst eruit, Ezekiel 37, over die opstanding. Ezekiel 37, 12 staat, zo zegt de Heer en zie ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. U zal u brengen in het land Israëls en gij zult weten dat ik de Heer ben als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Terug naar psalm 22, vers 31. Het nakroost zal hem dienen. Er zal van de heren verteld worden aan het komende geslacht. Nou, dat doen wij ook, hoop ik. Wij willen het ook doorgeven aan het volgende geslacht, aan onze kinderen. Er is niets anders waarop wij onze hoop kunnen richten. Er is geen alternatief, zelfs geen redelijk alternatief in deze wereld. Als ik om me heen kijk en naar de ellende, de pijn, de verdrukking, de ziekte... De minder gezegende delen van deze wereld, er is geen alternatief. De mensheid kan zijn eigen problemen niet oplossen. Dus Jezus vervulde al deze profetieën als het volmaakte lam van God. Hij nam zelf de zonde van de hele mensheid op zich en betaalde daarvoor met zijn leven, met zijn bloed. Voor ons allemaal, voor alle mensen. Want vergis u niet, alle mensen, gemeente, zijn kinderen van God. Allemaal. En als we hem als persoonlijke verlosser aanvaarden, dan worden we gevrijwaard van de ontmoeting met de doodsengel, bij wijze van spreken, de tweede dood. Dan mogen we Gods zeer kostbare gift van eeuwig leven ontvangen. En dit zou nooit mogelijk geweest zijn wanneer deze dingen niet specifiek op die bewuste paasgaardag in het jaar 30 of 31 na Christus zou hebben plaatsgevonden. En we gaan nu een, nog een vervulling van Christus opstanding op de Sabbat bezien, als eerstelingsscharven wordt geoogst. We hebben het al zo even aangehaald, we gaan nu iets verder. Daarvoor gaan we toch even terug naar Leviticus 23, en uh, lees ik u voor in vers 10, ik begin bij vers 4 overigens. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heren, de heilige samenroepingen welke gij... Uitroepen zult op hun gezette tijd. In de eerste maand, op de veertiende der maand... tussen de twee avonden is desheren Pascha. Tussen de twee avonden, klopt. Om drie uur werd Jezus geslacht. Christus geslacht, de lammeren aan Christus. En op de vijftiende dag, dezelfde maand... is het feest van de ongezuurde broden desheren. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen... Maar gij zult zeven dagen vuuroffer den heren offeren. En op de zevende dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En de Heere sprak tot Mozes zeggende. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen. Als gij in het land zult gekomen zijn. Het welk u, u geven zal. En gij zijn oogst zult inoogsten. Dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot den priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen. Omdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags na de Sabbat zal de Priester die bewegen. Als we deze passage uit Leviticus 23, 31 lezen. Dan zien we dat de eerstelingsgarven bewogen werd op de dag na de wekelijkse sabbat, Binnen de dagen van ongezuurde broden. En ik denk dat we wel kunnen begrijpen dat Jezus... Dat Yeshua dit ook als zodanig vervulde. Maar begrijpen we ook, misschien begrijpen we dat wel, ik probeer het zelf ook te begrijpen, dat door het oogsten of het maaien van de schoof of de garven, hij daardoor ook zijn opstanding vervulde. Een mooie symboliek zit daarin. Klein stukje uh, historie. Gedurende de tweede tempelperiode, toen uh, Jezus stierf, werd de garven van het veld gemaaid op het moment dat de Sabbat eindigde en de eerste dag der week begon. Dat is dus op Sabbat bij zonsondergang. Dit heb ik uit de Mishnah gehaald en het wordt de Ben-Hagarem genoemd. En het was in de schemering als een dag eindigde en een andere dag begint. De Mishnah, dat is een verzameling van uitspraken of studies, onderwijs, uit de schriften, speciaal uit de Torah. De Mishnah zegt het volgende hierover. Rabbi Chanania, de prefect van de priesters, zegt dat de gerst werd gemaaid op de Sabbat. De priester zegt tegen hem, zal ik oogsten op deze Sabbat? En zij, er had zich een soort koortje gevormd rondom hen... Priesters, levieten, andere toeschouwers zullen zeggen, ja. En hij herhaalt het, driemaal. Zal ik oogsten op de Sabbat? Zij antwoorden driemaal, ja. Met de zeis of met de sikkel? Ja. En zo ging het door. En aan het einde van de Sabbat, bij de schemering, sloeg de priester de sikkel in het slaande koren. En zo. In dit geval de gerst. Weet u, het is de oogst, Zoals het in Deuteronomium 16 vers 9 staat. Daar staat, zeven weken zult gij beginnen te tellen, vandaar men met de sikkel begint in het staande koren. Zult gij zeven weken beginnen te tellen. Daar hebben we net ook al even over gehoord. En hier symboliseert het aanbieden van Israël, van de eerstelingsgarven, het geven van de eerstelingen het beste van hun productie aan God, aan Yahweh. En dat is precies de symboliek die Christus vervulde. Dat kunnen we lezen in bijvoorbeeld in, heel mooi, in Paulus zegt dat, 1 Korinther 15, ik zal u voorlezen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Ziet u wat hier staat, gemeente? Heel veel mensen leven eroverheen. Door een mens. De aanhangers van de drie die hebben daar moeite mee. hoor. Het is een heel lekker vers dit. Maar goed, staat er. Ik heb het er niet opgeschreven. De opstanding naar doden door een mens. Niet door een godmens. Niet door een halfgod. Door een mens. En u weet wie deze mens was, gemeente. Dat was onze verlosser. Vers 22 van 1 Corinthië 15. Want evenals in Adam allen sterven... ze zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Allen. Dus niet de gereformeerden. Hervormde, katholieke, Immanuel gemeente, Church of God. Allen. Staat ook niet bij, nee je moet dat en dat Allen staat er. Mooi is dat. Dat vind ik heel mooi. Geweldige God. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Ziet u hoe mooi dat is? Allen. Een keer een andere keer eens over spreken misschien. Het aanbieden van de eerstelingscharven was een offer van de eerstelingen. Van de gerste oogst aan God het beste. Nu gaan we door. Tweede gedeelte van vers 23 uit 1 Korinthe 15. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Nou, wij worden ook eerstelingen genoemd. Dus hopen we daarbij te mogen zijn. Eerstelingen bij zijn komst. Dus toen de wekelijkse sabbat eindigde exact 72 uur na zijn begrafenis... wekte God zijn zoon op uit de dood. En de gemeente denkt alsjeblieft niet dat hij niet dood was... Want er zijn mensen die denken dat. Hij was echt dood. Hij werd het volmaakte garvoffer dat de volgende dag bewogen zou worden. Hij was de volmaakte eersteling. In letterlijke zin oogste God de Vader het beste en het eerste van zijn geestelijke oogst. Je kan je afvragen waarom juist de Sabbat? Wat zou de betekenis daarvan kunnen zijn? Nou, de Sabbat is de dag dat we denken aan God, de Vader, als onze schepper. En daar zingen we altijd over. Hij is de God van het leven. We denken aan zijn schepping op de Sabbat. Aan de toekomst, aan het millennium. De Sabbatsperiode voor de hele aarde. De Sabbat is ook een teken. Dus ja, wij zijn volk, heeft Wim net gezegd. Of iemand. Hij gaf ons een voorbeeld om te rusten op de zevende dag. De rustdag. Genieten van. Maar ook de Sabbat is gemaakt onder mens. De Sabbat is gemaakt onder mens. En het, gelukkig heeft Christus ons dat duidelijk gemaakt. Sabbat is om te genieten, het is geen last, het is een verlustiging, een verlustiging in onze schepper. En het woord Sabbat betekent rust, ja, dat weet u. En het is een rust die terugkijkt op die prachtige schepping, maar de Schabbat kijkt ook vooruit. In Hebraïë 4, daar staat, want wij gaan tot rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. En wat gebeurde er toen Christus uit de dood werd opgewekt? Toen kwam hij in zijn rust. Hoe komen wij in onze rust, kunnen we ons afvragen. Hoe gaan wij Gods Koninkrijk binnen? We zeggen dat we opnieuw geboren worden dan. Hè? Hoe worden we opnieuw geboren? Door een opstanding uit de doden. En wanneer was Christus ook weer opgestaan? Op de Sabbat. Toen de sikkel in het koren werd geslagen. Zoals het zo mooi in Deuteronomie 16 werd beschreven. Nou is de cirkel weer rond. Puzzelstukjes vallen op de juiste plek. Door een opstanding uit de doden... Kunnen wij Gods Koninkrijk binnengaan. En we zouden het de wereld van morgen kunnen noemen. Of opnieuw geboren. Of u mag zelf een mooie toekomstbeschrijving verzinnen. Ik zie er geweldig naar uit. En u ook denk ik. Waarom, waarom, waarom. Jij hoeft de krant maar op te slaan. Syrië, Iran. Al die gebieden waar godsdienst van vrede is. De islam. Vreselijk. Ik kan het u vertellen, want ik heb anderhalf jaar in Pakistan gewoond. En ik heb een geweldige tijd gehad, veel mooie gezien. Maar het was echt. Ja, je hebt daar dus een rijke klasse, misschien 4 of 5 procent. Die zijn ook steenrijk. En dan een kleine middenklasse. En dan 180 miljoen armen, geloof ik. Ik heb veel verminkte gezien daar bijvoorbeeld. Ik moest altijd vanaf uh, Islamabad naar Rawalpindi rijden voor mijn werk. En dan op een kruispunt van wegen. Ik zie hem nog voor me, ik ga hem nooit vergeten. Stond er een beter, ja, stond een ja stonden veel meer beter dat, Maar die ene man, die, die kan ik nooit vergeten, want zijn gezicht, ja, ik kijk weg. Want ik kon hem eigenlijk niet zien, maar je wilde hem toch ook wel zien. Maar je zag er echt niet uit. Het was een grimassen gezicht, vreselijk. Hij had geen armen, ook nog. Nou ja, ik reed dan met de chauffeur. Want ja, het was beter dat de chauffeur, daar reed ook wel eens zelf, maar ik had geluk als chauffeur. En ja, ik gaf hem natuurlijk altijd geld, die man. Ja, hoe, hoe pakte hij dat geld? Je zou zeggen, ja, hij kan toch hier wat omhangen? Nee, hij pakte het met de mond aan. In de mond. Je zou zeggen, ja, wat raar, waarom pak je het geld in de mond? Ja, er zaten altijd andere er op de aas. Die zouden dat geld anders afgepakt hebben. Dus in de mond, daar konden ze er niet bij. En dan ging hij het ergens heen brengen. Vreselijk. Ja, om zulke mensen wens ik Gods Koninkrijk. Maar er zijn natuurlijk veel meer redenen om Gods Koninkrijk te wensen. Psalm 23. Dit is de psalm waarover ik zei dat u deze na afloop wellicht met andere ogen gaat bezien. En velen kennen deze psalm uit hun hoofd. Hè? Prachtige psalm. En u zou deze psalm als een sabbatspsalm kunnen overwegen. Of over een psalm over Gods Koninkrijk. Of over het leven van Christus. Over zijn dood en opstanding ingaande tot zijn rust. Deze psalm is geschreven vanuit het oogpunt van een schaap of een lam. Psalm 23, daar bent u inmiddels. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij in rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijn naams wil. De Heer is mijn herder. Zouden we het niet zo kunnen zien vanuit het standpunt dat dit geschreven was voor het lam van God? Voor Jezus Christus zelf? Zo zou je het kunnen zien. Hè? De Almachtige was ook zijn herder. De herder van Jezus Christus, dat was zijn vader. De eerste drie versen kunnen we denken aan Jezus Christus leven. In dienst van zijn hemelse vader. Maar vers 4 kunnen we linken naar zijn dood. Vers 4, als u dat wilt lezen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt met, met mij. Zie, nu staat er wel. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Christus wist, Jeshua wist dat hij de hoop op de opstanding uit de doden had. En daarom kon hij doorgaan in die vreselijke dood die hem te wachten stond. want Dat wist hij wel hoor. Wetende dat God de Vader met hem zou zijn. Hij had hem niet verlaten. En wist dat hij hem ook weer op zou wekken uit de doden. Dan in de slotversen van de psalm kunnen we ook weer aan Christus werk nu denken. We kunnen in deze verse mediteren over het feit dat hij reeds aan de rechterhand van de vader in zijn koninkrijk zit. Psalm 23, vers 5. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen, schrijft David. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven... Ik zal in het huis des heren verblijven tot in lengte van dagen. Mooier kan het niet. Wat doet hij nu voor ons? Hij bewerkt de redding voor ons. En niet alleen voor ons. He, voor die verminkte in of Voor degene die alles zijn kwijtgeraakt door wat oorzaak. Hij heeft alles onder zijn voeten. Het hele universum heeft Jezus Christus onder zijn voeten. Zijn beker vloeit over. Alleen, ja we, God de Vader valt natuurlijk buiten zijn autoriteit. En die laatste zin. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in het lengte van de Prachtig. Hij wint. Hij heeft eeuwig leven. En dat is precies waar wij ook zicht op mogen hebben. Onze hoop is. In Romeinen 10 wordt gesteld dat Christus het einde van de wet van de Tora was. Maar eigenlijk staat er telos. Weet u wel. Dat is het doel van de wet. Niet het einde, maar het doel van de wet. Het hele Oude Testament, wees naar hem. Galaten 3, 24, hoef je niet op te slaan, zegt dat het Oude Testament hè, de tuchtmeester voor ons was. De schoolmeester zou je kunnen zeggen. Die ons allerlei zaken nog moest leren om ons tot Christus te brengen, om ons tot Jezus te brengen. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest, tot Christus, op dat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Want gemeente, natuurlijk houden we de sabbat hè? en eten we geen onrein vlees en doen we al de dingen van God. Maar we kunnen het niet verdienen, echt niet. Genade, gemeente. Christus vervulde al de oude slachtoffers en andere offers. Hij was het volmaakte antitype hiervoor. Hij was de volmaakte Adam, de volmaakte Noach, de volmaakte Aaron. De volmaakte Mozes, de volmaakte Jozua, hij was de perfecte David, de perfecte Salomo, de perfecte Jonah, de perfecte Hosea, die een overspelige vrouw trouwde, mag zelf alles verder invullen. Christus was het volmaakte antitype voor het oogsten van het garvoffer. En nu gaan we zien hoe hij het volmaakte type voor het bewegen van het garfoffer was. We hebben al gezien wanneer het geoogst werd, toen de priester riepen, zal ik oogst op de Sabbat? Antwoordde antwoord is ja. Met deze zijs of sikkel, ja, drie maal. De historie over wanneer het tijdstip was dat dit garfoffer bewogen werd, duidt erop dat dit gebeurde op ongeveer dezelfde tijd als het dagelijks ochtendoffer. Nou, dat is ongeveer omstreeks het derde uur van de dag, zeg maar, om negen uur onze tijd, morgens. En op deze speciale dag, hè, dat was dan onze zondagmorgen, zou je kunnen zeggen, de dag binnen de ongezuurde broden, na de sabbedag, dat hij opgestaan was. Johannes 20, en op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf, en ze zag dat steen van het graf weggenomen. Ja, dat speelde zich dus vroeg af in de, mor in de morgen, na, net na zonsopgang, denk ik. We weten niet precies de tijd. Maar zij kwamen bij de graftombe toen het nog steeds donker was. Toen was hij al weg. Verzelf. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog ze zich voorover naar het graf. Uh, ga ik een paar vers overslaan. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Vers 17. Jezus zei tot haar, en dan gaat het even om. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Naar mijn God en naar uw God. Net toch al lezen. En hier ging het even om. Hoe heet om dit even naar voren te halen. Hij was het volmaakte type van het garfoffer. Op dat moment werd hij letterlijk voor God bewogen. Hij ging naar de vader. Hebreeën 2,9... Maar wij zien Jezus, die voor korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Vers 17. Daarom moest hij in alle opzichten gelijk zijn aan zijn broeders, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Hij kwalificeerde dus om hoge priester, middelaar, voor God de vader te worden. En dat is hij nu. En doet hij als hoofd van de ecclesia, de uitgeroepen, de gemeente. En omdat hij een perfect leven geleefd heeft en daarna als onze redder en verlosser gedood werd. Omdat hij geen zonde deed, niet aan Satan toegaf. En als we nog als onze koning kwalificeerden, wacht hij nu, nu wacht hij op het teken van zijn vader om naar de aarde terug te keren. Om als heer en koning te heersen. Hij heeft de kracht en de autoriteit om Satan op deze aarde te overwinnen en te regeren met ijzeren staf. Dan gaan we naar de derde, de laatste, van de opeenvolgende psalmen. Psalm 24. Geweldige psalm. Wordt vaak geheel overschaduwd door Psalm 23. Ja, omdat, ja die kennen we al, zingen we al, al geweldig mooi. Maar misschien kent u deze ook wel, Psalm 24. Of misschien kent u de woorden, sommige woorden eruit. Als u de Hendels Messiah kent... Lift up your heads, O oh je gates, die komen uit deze psalm. Goed, psalm 24, vers 1. Des heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Dan denken we hierbij even aan Hebreë 2, waar staat dat alle dingen hem gegeven zijn. En alles onder zijn voeten geplaatst is. Daar kunnen we aan denken. Vers 2 en 3. Want hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Hebreeuw 1 staat, hoeft u niet op te slaan. Daar wordt beschreven dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. Deze, de afstraling zijn er heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijn de kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben aan het kruis, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Dat zien we dan. In psalm 24 zien we dat. Maar wie zou de eisen vervullen... die gesteld worden in deze psalm 24? Wie zou er aan kunnen vervullen? Zouden wij dat kunnen? Ik niet? Zeker. Terug naar psalm 24, vers 3. Dus, wie mag de berg der Sere beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Lees maar in vers 4 voor het antwoord. Die rein is van handen en zuiver van hart die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedriegelijk zweert. Degene die de berg des Heren mag beklimmen en in zijn heilige steden mag staan, gemeente, zou dat niet Jezus Christus zijn? Zeker. Vers 4 beschrijft namelijk zijn puurheid, zijn reinheid en zijn heiligheid. Vers 5. Die zal van de Heer een zegen wegdragen en de gerechtigheid van de God zijn zeils. We zien hier Jezus' beloning voor zijn gerechtigheid en de werken die hij deed en gekwalificeerd om onze koning te zijn. Vers 6. Dit is het geslacht van wie naar hem vragen, die u aanschijn zoeken. Dat is Jacob, Sela. Vers 6 zegt ons dat Jezus Christus het hoofd is van de kerk. De nieuwe Bijbelvertaling zegt het ruimer. Die zegt, dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob, Sela. U weet, gemeente, dat de kerk, de ecclesia, de uitgeroepenen, het Israël van God is. Dat staat in Galaten 6:16. En Israël is de naam voor Jacob. Dus als je gaat substitueren, invullen, zou je het vers ook zo kunnen lezen. Dit is het Israël van God... De kerk of de gemeente of vergadering die hem zoeken, die zijn aanschijn zoeken. Die voor zijn aangezicht willen zijn. En dat is mogelijk geworden, gemeente, omdat Christus stierf en opstond, werd opgewekt. En ten hemel voer. Vers 7, hè, dit komt dan uit de, de Hendelms-Messaja. Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u, gij alle oude ingangen, opdat de koning der eren ingaat. Vers 8, wie is toch de koning der Eeren? De heren, sterk en geweldig. De heren, jawel, geweldig in de strijd. Heft poorten uw hoofd eromhoog en verheft ze. Gij alle oude ingangen, opdat de koning der eren inga. Wie is hij toch, de koning der eren? De heren der heerscharen. Hij is de koning der eren. Sela. Sela, dat lees ik nou speciaal, dat staat er ook in die vertaling die ik heb. Benadrukt dit. Denk erover na. Dat is wat cela betekent. Cela. Dus wij kunnen denken en mediteren daarover wie de koning der eren is. Joshua, Yeshua is het. Wat hebben we vandaag gezien gemeente om af te ronden? Aan de hand van Psalm 22, 23 en 24 hebben we gezien dat de kruisiging dood en opstanding van Messias al zo'n duizend jaar Voordat dit werkelijk gebeurde door David is opgetekend. God de Vader heeft zijn zoon nooit verlaten, hebben we ook gezien. Daarom kon Yeshua deze dingen doen. Omdat wij, u en ik, en ieder eeuwig leven mogen ontvangen. Alles is in deze drie dagen precies op de juiste tijd geschied. Al deze gebeurtenissen volgen de symboliek en de typen of verafschaduwingen uit het Oude Testament. God, onze Vader, heeft dit doen plaatsvinden voor en door Yeshua. Zodanig dat alles perfect en compleet is vervuld geworden. Zodat wat geprofiteerd is, is absolute realiteit geworden. En wij en de hele mensheid hier onze hoop op kunnen stellen. Laten we in aanloop naar het en de dagen van onze gezuurde broden, deze dingen bedenken... En God, de Vader, hiervoor steeds bedanken, want hem komt alle eer en dank en aanbidding toe in Jezus Christus. Selah.